vervettelde spijzen en opwinding, de, de, terwijl ik ook een belangrijke brief zal schrijven. <lacht> Hoe verzint men de onzin? Ik heb ergens gelezen dat het geen onzin is met uw goedvinden. Ja, ja, genoeg, geen woord meer over deze zwendel. Ga het ontbijt klaarmaken, onmiddellijk. Jawel, heer Olivier. <lacht> ik, een boogschutter, terwijl schieten geheel tegen mijn beginselen is...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 Treurig bedoel ik. Dit, dit is te ver gegaan. Ja. Ik, ik zal een eind aan deze onzin maken. Pas op voor vocht en vervetterde spijzen. En wint u niet op. Terwijl ik slechts matig drink en eenvoudig voedzaam eet. En mijn drift heb ik altijd onder, onderdoemd. Dat weet iedereen. Ja, nee, ja. Oeh. Dit kan zo niet.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 Dat vraag ik je. Hmm. Bent u soms op die tijd onder het sterreteken van de boogschutter geboren? <truh> Au! Ah, en dan kreeg ik ook nog een tak op mijn hoofd. Dat was een ongelukje. Bent u echt onder de boogschutter geboren? Nou, uh, om, <truh> om vijf uur drie? Oeh. <truh>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 En dat ja. kwam van uw verkoudheid, precies zoals het in de krant stond. Ja. Het is toch wel eigenaardig. Ah, wel ja, ja, lach bij Marijtje. Ja. Niet die krant. Dat is stom geleuter voor, voor eenvoudige lieden. Wat ik had waren helemaal geen ongelukjes. Oh. Alleen maar de gevolgen van, van een kleine hooikoorts. Mm -hmm. Verkouden ben ik helemaal niet. Ongelukjes. Bah. Een echt ongeluk komt van buiten af. En niet van, van binnenuit. Dat je begrijpt wat ik bedoel. Dat, dat bijgeloof erg. En ik... Hoe oh. oh.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 Hier Bommel had de tijd gekort door het bospad op en neer te wandelen. En de geuren zijn goed dicht te de verkoudheid. Kwaxover, je zijt nog niet van mij af. Sikbok, wat moet hier? Hij schijnt haast te hebben. Ik zal u op wetenschappelijke wijze vermorzelen. Nou, Wat is er aan de hand?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 Schur met zijn vreemde koets van links de Viersprong over. Ze moesten die vandaal opsluiten. Oh, inderdaad. Maar ik, ik, ik geloof dat ik de vandaal op de bok herkende. Het was Hokus Pas, als u begrijpt wie ik bedoel. Ivy. Ivy. Het is lang geleden dat we elkaar zagen. Maar ik wist dat ik je thuis zou treffen...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 De pers heeft nu eenmaal een grote invloed. En als weldenkend hier, moet ik daar iets aan gaan doen. Ja, hm? jij bent erg knap. <gacht> maar het lot kan je toch niet veranderen, hoor. Hm? slotte staat het zelfs in de krant. En de horoscopen komen altijd uit. Ja, er zijn ja. echt veel hoogstaande dames die erin geloven. Nee, weet je. En er is gisteren een genootschap van astromanen opgericht, huh? Olly. Ik denk dat ik ook lid ga worden. Maar, dag, Olly.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 Oh, het is stijl. Ja. Maar als we zo bij de god komen, loont het de moeite. Ja. O, pas op. Hou je de, goed vast. Ja. O, voorzichtig. De spelongen wordt bewaakt. Er zitten een paar heel rare kereltjes. Hier. Olly loerde heigend om de rotspiek waar ze achter stonden. Ja. En daardoor had hij niet in de gaten dat er aan zijn voeten een diepe kuil gaapte. Ja, vreemde bewakers. Hm. O, ge, gevaarlijk lijkt me. Maar...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 Die lijkt wel een fabriek, als men begrijpt wat ik bedoel. Wat een rare machine. Oh. Wacht eens even, de professor had het over twee knoppen die ik moet omdraaien. En dat moeten deze zijn. Ha. Nu herinner ik mij alles weer glashelder. Maar ik ben vergeten naar welke kant ik ze moest draaien. Was dat linksom of rechtsom? Of zo? Oh. Laat ik maar iets proberen. Kwaad zal het niet kunnen. Oh, my God.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 Maar waar komt die wind ineens vandaan? En waar is heer Olly? Zou hij in de groot gegaan zijn? Heeft hij soms iets met dit weer te maken? Wat zeg je ervan, m'n roekje? Ik heb je al mijn kostelijke toestellen laten zien... en je weet nu wat de mogelijkheden zijn. Niet alleen het lot van enkelingen...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 Waar is nu je macht, O Hoges? Hé? Dit kan niet goed zijn. Dit heeft de professor vast niet bedoeld. Zou ik de knoppen de verkeerde kant hebben opgedraaid? Dat kan, want ik voel me een beetje drager, omdat ik zwaar beproefd ben. Toch, tocht is hinderlijk. Ik zou er licht opnieuw een verkoudheid voor kunnen oplopen. Als ik die knoppen nu eens in een andere stand zet.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 Dor is het leven. Ik geef je. Hey Olly! Wat is er gebeurd? Wat is er in die grot? Voelt u zich goed? Ja, eh. Uh, uh, nee. Die grot, oh, dat is niets. Een machine bedoel ik. Koud, gevoelloos. Kom hier, jonge vriend, we gaan naar huis. Maar wat voor een machine? No, een uh, oh, machine met piefjes en knoppen en zo. Ja, zwijg gewoon. Ik voel dat er andere dingen zijn die meer tellen voor het Ja.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 Mijn scherp verstand heeft altijd de overhand gehad. Maar dat is nu uit. Alles gaat anders worden. Wat gaat u doen? Dat wijst zich vanzelf. Maar dit is de weg naar het huis van juffrouw Doddel. Oh, laat mij maar, jonge vriend. En ga jij maar een eentje Oeh, Ik ben het. Olly. Oehoe. Vreemd.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 En je kan het zo dichterlijk zeggen. Nou. Bloemen geven echt warmte aan een huis, ja. als dat is wat je bedoelt. Ja. Uh, nee, uh, bedoel ik. Het is niet het huis, maar de dame, als u begrijpt wie ik bedoel. Uh -huh. Dat wil zeggen, eigenlijk wilde ik... Uh, ik... Uh <grijpteepen>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 Dat laatste ging niet zo gemakkelijk... omdat ze het akelige voorwerp... zelfs in haar benarde positie goed vasthoudt. Die poot is van mij. Los! Geef hier die poot! Hier, met die poot! Vieze vrouwen, begat daar zou je spijt voor krijgen. Er is iets van me afgevallen...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 Het gaat te ver. De hele nacht heb ik gehoord om het astromanische genootschap van het lijf te houden. En dat komt van dit rubriekje in uw kant. Romantiek en liefde, jawel. U moest zich schamen. Onmogelijk. De, de hele nacht, zegt u? Ja. Maar de rubriek stond er pas vanmorgen in. Hey huh? Wat is dat? Huh? Huh? Wat is dat voor lawaai om de gang? Huh? Huh? Huh?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 maar dat leidt tot chaos en revolutie, ventje. Gebruik uw vrije wil, dan blijft gij er vrij van. Uh, Volg me? Niet helemaal. U hebt die machine zelf gemaakt. Wat wilt u dan eigenlijk? Ik. Ik wil regel en wet. Met mijn uitvinding zouden we een prachtige wereld kunnen maken. vol ordening en zonder opstandigheid geleid door de wetenschap. Dat is toch een hoogstaand ideaal.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 Niemand kan dichterbij komen door de rook van het kruid dat hij voor de ingang verstrooid heeft, maar ze kunnen het hem lastig genoeg maken. Als jullie niet gauw weggaan, zal ik jullie allemaal slechte aspecten geven. Het ongeluk zal jullie treffen. Slangen op je pad. Ei, hey, ei. Hey. Men begint met stenen te werpen. Als men mijn tere apparatuur van niet beschadigt...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 Tijd dat de sterren opnieuw orde brengen. Dat ziet men mij nu maar eens weer. Ik begrijp niet dat er over iedereen is gekomen. Hm? Mijn tijd was alles anders. Hamamedis. Ik ruik hamamedis. In die poederdoos. Oh, dat is allemaal de schuld van de mannen. Hm. We hebben er een janboel van gemaakt. Wij, uh, weerloze vrouwen, zijn de dupe. Kijk nu toch eens. Hm. In plaats dat ze de sterren met eerbied benaderen... staan ze daar herrie te maken... Oh, het is zinwekkend, Hier die poederdoos. Oh, oh, houd de oh, Ik had het kunnen weten. Men kan niemand meer vertrouwen. Lange haren, maxi-jurken, waar gaan we naartoe? Alle goede lieden, we moeten eerst even die rook uitblazen. Om in de grot te kunnen komen, bedoel ik. Als iemand nu mm. even een emmertje water haalt, of als we er eens een jas overheen leggen. Oh, ik zal die rookkruiden uitschakelen. Dit kan niet goed gaan.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 Begrijpt die grijzaar! We hebben het nu wel gezien. Zoveel kunnen die sterven niet schelen. Dit is eigenlijk meer iets voor astronomen. We hebben ons op sleeptouw laten nemen. Nou, betogingen zijn niks voor mij. Het komt allemaal van die volksminners. <middels>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 Er zal iets vreselijks gebeuren met mijn apparaten in deze woelingen. Ja. En als wetenschapper sta ik machteloos tegenover al dit brute geweld. Oh. Op zijn vlucht voor Hokus pas was Tom Poes door een zijgang in een ruimer gedeelte van de grot terechtgekomen. Maar veilig was hij niet. Ik zal je in een padden veranderen. Zazel zal je geil!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 Sta stil, je staat precies op de goede plek. Daarboven je komt hier Bommel aan. bent ja, een Oh, altijd grapje. Nee, maar daar houd ik wel van oh, hoor. Bommes, op 1 april heb ik altijd reuze pret. En toch, hè? Ja. En toch snap ik niet waarom ik stil zou moeten staan als hier ah. Bommel eraan komt. Bommes, je hooi. Ik ga maar weer eens verder. Het is nog een nee. heel lijn naar de boerderij. Anders een edig baantje, hoor. Oh, <laughs> Ik ben gek op de geur van hooi. Zo doen we Door de wrijving is je hooi in brand geschoten. Hey Olly, spring eruit. Oh. oh, u hebt geluk gehad, hè, hey, Olly. Een plas water was precies wat u nodig had met al die vlammen. Oh, oh. Oh. Geluk. Ja. Bah. Geluk. Ja, u heeft weer het geluk gehad. Hmm. we hebben zo in angst over je gezeten. Oh, ja. Joost zei dat je naar de sterren was. Goh, nou. Ik zag u persoonlijk vertrekken recht omhoog, als ik zo vrij mag zijn. Ja, ja. Daarom had ik u niet zo spoedig terugverwacht. Hmm. Eigenlijk dacht ik, heer Olivier zou wel eens een lelijke val kunnen maken. Hmm. Dat dacht ik, met uw welnemen. Maar de maaltijd is toch klaar...